7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal hoort u staatssecretaris Steven... die niet veel wil zeggen over het nieuwe onderzoek naar Volkert van der Graaf. En hoort natuurlijk veel meer over de State of the Union. Eerst het NOS journaal met Jan van der Putten. Op het ROC van Amsterdam zijn examens gestolen die later via sms en whatsapp te koop zijn aangeboden. TOC ROC bevestigt een bericht in de Telegraaf hierover. Door de fraude zijn minstens 400 leerlingen gedupeerd. Examens die ze begin deze maand aflegden zijn ongeldig verklaard, waardoor er in totaal 825 nieuwe moeten worden afgenomen. Het ROC van Amsterdam heeft een recherchebureau in de arm genomen om de zaak te onderzoeken. Vorig jaar was er een grote fraudezaak op de Iben-Galdoenschool in Rotterdam. In die zaak komt het OM vandaag met een strafeis tegen de elf jongeren die terecht staan. President Obama heeft in de State of the Union benadrukt... dat hard werken en verantwoordelijkheid nemen weer moeten lonen. De VS staat er volgens hem sterker voor dan welk ander land dan ook. Maar wil een eind maken aan de grote ongelijkheid in zijn land. Hij beloofde zich in te zetten voor de middenklasse... en Obama vroeg het congres om te helpen. Maar als hij dat nodig vindt, zal hij een decreet uitvaardigen. Wat ik vandaag tonight is een set van concrete, praktische voorstellen om de groei te eager Obama zei verder onder meer dat de gevangenis met terreurverdachten op Guantanamo Bay, wat hem betreft, dit jaar dichtgaat. Drie Nederlanders zitten vast in de Verenigde Arabische Emiraten, volgens persbureau ANP's zijn het vliegtuigspotters en zitten ze vast op verdenking van spionage. Een familielid zegt dat de drie enthousiaste vliegtuigspotters zijn... en dat ze vermoedelijk verboden objecten hebben gefotografeerd. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken... bevestigt alleen dat ze vastzitten in de Verenigde Arabische Emiraten. De drie krijgen consulaire bijstand. De vn veiligheidsraad heeft ingestemd met de inzet... van een Europese troepenmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In dat land woedt sinds december een burgeroorlog... tussen islamitische en christelijke milities. De EU-militairen worden waarschijnlijk binnen enkele weken ingezet op de luchthaven van de Centraal-Afrikaanse hoofdstad Bangui. Daar bivakeren nu zo'n 100.000 mensen die op de vlucht zijn voor het geweld. De EU-missie zal bestaan uit 500 tot 600 militairen. Welke landen militairen zullen leveren is nog onbekend. Staatssecretaris Steven heeft zich niet bemoeid... met een nieuw onderzoek naar Volker van der Graaf. Het de OM laat nieuw onderzoek doen... naar de psychische toestand van Van der Graaf. Deskundigen bekijken onder meer de kans dat hij weer de fout ingaat. Volgens Steven was het toeval dat het nieuws juist gisteren naar buiten kwam... enkele uren voor het Kamerdebat over de moordenaar van Pim Fortuyn. In het debat vroegen Kamerleden zich af... of ze zich wel moeten en mogen bemoeien met die kwestie. Teven zegt ziet hij dat hij zich voorlopig niet met de zaak gaat bemoeien... en dat het OM is. Het openbaar Ministerie kan bijzondere voorwaarden opleggen. Allerlei voorwaarden, contactverbod, slachtoffers niet naar het buitenland, wel naar het buitenland. Nou kortom, je kan er allerlei voorwaarden bij hebben. Uh, het is nu zo dat het openbaar Ministerie aan het werk is. En die moet gaan beslissen of ze bijzondere voorwaarden oplegt en zo ja welke. Turkije heeft het belangrijkste rentetarief fors verhoogd... van 4,5 naar 10 procent. De centrale bank wil zo de inflatie beteugelen... en de waardedaling van de Turkse lira tegengaan. De lira is de afgelopen tijd een stuk minder waard geworden... mede door de politieke onrust in het land. De Turkse justitie is bezig met een groot onderzoek naar corruptie. En ook vertrouwelingen van premier Erdogan... zouden daarbij betrokken zijn. Erdogan heeft op zijn beurt hard ingegrepen bij politie en justitie. Dan is weer af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Een stevige oostenwind en het wordt min 3 in het noordoosten tot plus 3 in het zuiden. Maar door de wind voelt het kouder aan. Morgen verandert er weinig, vanaf vrijdag wordt het minder koud. Voor de verkeersinformatie naar de ANW bij Jolanda van der Velden. Marcel, twee aanrijdingen, verder ja, dagelijkse files, vooral bij Amsterdam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, drie auto's tegen elkaar... tussen Stroe en Hoevelaken vijf kilometer... tussen Barneveld en Hoevelaken is de linkerrijschok dicht. En ook een aanrijding op de A16 Breda-Rotterdam... tussen Knoop en Klaverpold en Randweg Dordrecht vier kilometer... de linkerrijschok is dicht. In Suriname wordt het 8 december strafproces misschien weer opgestart. Hoort u zo meer over.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 Vannacht was het weer zover de jaarlijkse State of the Union. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. En het belangrijkste punt van president Obama... was het terugdringen van de economische ongelijkheid in de Verenigde Staten. Volgens correspondent Wessel de Jong was er met belangstelling naar de speech uitgekeken.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 zegt hij, ja, dan blijf ik niet stilzitten, dan zal ik, dat, uh, dan zal ik dat per decreet gaan doen. Dus hij gaat dat echt doorduwen, dit. En dat kan dan ook met dat decreet?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 Consument Wessel de Jong vanuit de Verenigde Staten. Tien over zeven uur luistert naar het NOS Radio in journaal. Staatssecretaris Steven van Justitie heeft op dit moment niets te zeggen... over het eventueel langer in de gevangenis houden van Volkert van der Graaf. Dat zei hij overigens gisteren weer wel in een debat met de Tweede Kamer. In principe komt de pornenaar van Pim Fortuyn begin mei vrij. Behalve als bijvoorbeeld blijkt dat de kans groot is op nog een moord. Daar kijkt het Openbaar Ministerie nu naar. Verslaggever Marcel Bril sprak na het debat met Teven. Meneer Steven, u gaf een... Rechtscollege, vooral over artikel 15D lid 3. Kunt u aan niet-juristen uitleggen wat erin staat? Nou, in artikel 15D lid 3 staat dat een staatssecretaris... nadat het OM een beslissing heeft genomen... over het al dan niet-indienen van een vordering uitstel-afstel... dat het, uh, de staatssecretaris het OM kan verzoeken om zo'n voordeling alsnog te doen. Toch nog wel ingewikkeld als het OM zegt... we gaan uh, uh, ervoor zorgen dat Volkert van de G eerder vrij mag komen... ondanks ons onderzoek, dan kunt u zeggen... wilt u er nog eens een keer zeggen, doe dat alsjeblieft niet? Dat zou ik kunnen doen, die wet schept die mogelijkheid. Ja, dat klopt. Betekent dat dat u nu geen enkele rol heeft op dit moment... omdat het OM nog bezig is met dat onderzoek? Dat klopt, ik heb nu geen rol. Het OM moet gewoon zijn werk doen en daar moet ik me niet mee bemoeien. Zo is het. En heeft u dat ook niet gedaan? Heeft u ook niet contact gehad met het OM van... het zou mij wel goed uitkomen als u dit... Uh, aan de orde stelt, dit de, onderzoek? De vraag stellen is hem zelf beantwoord. Als u mij gehoord hebt wat ik er vandaag over zeg, dan weet u dat ik zelfs niet informeel dan ga vragen je zou toch maar dit of dat moeten doen. Zo werkt het niet. De wetgever heeft echt bepaald winstpersoon niet mee bemoeien op dit moment en dat doe ik dan ook niet. Vindt u dat frustrerend dat u op afstand staat op dit moment in zo'n gevoelig onderwerp? Nee, we hebben de wet te respecteren. Proefverlof had ik een rol, daar heb ik me ook mee bemoeid. Ja, en want nu, daar, daar was u ik... vrij uitgesproken ja, over. en nu heb ik geen rol, dus bemoei ik me er ook niet mee. Zo werkt het. Ja, maar ik kan me voorstellen als u uitgesproken bent op proefverlof, waarvan u zegt eigenlijk wil ik dat niet. Dat u ook een opvatting heeft over het eerder vrijkomen van Van der Graaf. Zeker, natuurlijk heb ik daar opvattingen over. Dat zal allemaal wel zo zijn. We hebben als privé uh, personenopvattingen. En als kabinet hebben we geen opvatting te hebben op dit moment. Op dit moment hebben we... en dat is precies wat ik als Kamerlid ooit heb betoogd... toen deze wet tot stand kwam. Hier moet het OM in eerste instantie wat van vinden. Er is geen rol voor een bewindspersoon. Wat verwacht u dat het OM gaat uh, besluiten? Ik heb geen idee op dit moment. En weet u al als het OM zegt... We gaan hem toch maar vrijlaten. Weet u dan al wat u gaat doen? Of u dat verzoek in gaat dienen om hem te laten zitten? Nee, dat wacht ik rustig af. Het OM kan goede gronden hebben om iets te beslissen. Uh, en dan moet ik daar eerst kennis van nemen. En dan kom ik weer in beeld. 2 mei, dat is de datum dat Volkert van der Graaf in principe vrij gaat komen. Hoe groot is de kans dat dat ook daadwerkelijk gebeurt? Daar moeten we niet over speculeren. Het zou mij passen dat ik eerst het OM aan het werk laat en nu niet speculeer. Inderdaad, hij wilde niet heel veel zeggen. Maar we praten er wel over door, zo dadelijk. Met Marcel Bril, nagel wachten over Volkert van der Graaf. In Suriname gaat het proces rond de 8 decembermoorden zeer waarschijnlijk verder. Dat vindt een belangrijke rechter die doet daar een uitspraak over. U hoort onze correspondent daarover. Oekraïnse president Yanukovych geeft onder druk van de protesten in Kiev stap voor stap toe. Maar de oppositie veel meer. Het aftreden namelijk van de president zelf. Gisteren prat, trad de premier Azarov af en het trok het parlement een antidemonstratiewet in. We gaan naar Kiev naar onze correspondent David Jan Godfa. David Jan, hoe was de afgelopen nacht? Ja, uh, Het is heel rustig gebleven. Ik was uh, zojuist nog even op straat op uh, Maidan, het centrale plein hier in Kiev, op de barricades. En er zijn niet heel veel mensen. Ik schat een 150, 200 hooguit, alles bij elkaar. Het is misschien ook niet zo gek, want het is echt ijzig koud. Het sneeuwt, het waait heel hard. Dus uh, ja, wellicht dat uh, heel veel mensen van de relatieve rust gebruik maken om gewoon maar eens een avondje of een nachtje uh, thuis door te brengen in de warmte. En verwacht je dat het overdag ook zo rustig zal blijven? Ja, ik denk vooralsnog wel. Er is vandaag wel een belangrijk moment uh, later vanochtend. Dan komt het parlement van Oekraïne weer bij elkaar en dat uh, moet stemmen over een voorstel om amnestie te verlenen aan al die mensen die vorige week zijn uh, opgepakt bij, bij demonstraties gearresteerd. Um, daar staat overigens wel een eis van president Janukovic tegenover, namelijk dat um, de barricades worden ontruimd en de bezette overheidsgebouwen. Nou, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar dat is in ieder geval uh, ja, het, zeg maar het hoogtepunt van vandaag. Het hm. klinkt nog niet alsof hij terug zal treden, Janukovic. Heeft hij nog ergens wel macht? Nou ja, dat is moeilijk te zeggen. Je ziet wel zijn, zijn, zijn aanhang, zijn steun in het land uh, beetje bij beetje afbrokkelen. En hij heeft ook niet zoveel alternatief. Kijk, er zijn eigenlijk twee dingen die hij kan doen. Namelijk inderdaad aftreden. Dat zou natuurlijk een enorme nederlaag voor hem zijn... Um, maar als alternatief staat dat hij, dat hij zal moeten ingrijpen om die stad hier leeg te krijgen. Om de bezettingen van, van pleinen, van straten, van barricades, om daar een eind aan te maken. En daar heeft hij uh, de hulp van een hele sterke arm bij nodig. Politie, misschien zelfs leger, misschien moet zelfs een noodtoestand worden afgekondigd. Nou, dat wordt een enorme uh, uh, veldslag waar wellicht ook weer doden bij gaan vallen. En de vraag is of hij dat ervoor over heeft. En steunt Poetin hem eigenlijk nog? Um, nou, er is gisteren een uitlating van Poetin geweest waar, waar uh, Janukovic ongetwijfeld ongerust van zal uh, geworden zal zijn. En dat gaat over een lening van 10 miljard euro en een verlaging van de gasprijs, van Russisch gas voor, uh, voor Oekraïne. Um, dat is een deal die uh, Janukovic in december heel goed uitkwam. Want daarmee kon hij toch ja, de enorme financiële problemen in de Oekraïne in ieder geval een klein beetje te, uh, te lijf. Nou heeft Poetin gisteren gezegd dat het hem eigenlijk om het even is of Janukovic blijft zitten of dat er zomaar meteen een oppositie-president is. En ja, dat is natuurlijk heel slecht nieuws voor Jan Okovic, Want nu kan hij niet meer zeggen van als, uh, als ik aftreed... dan zitten jullie zo meteen in de kou bijvoorbeeld. Nee. Uh, maar goed, een oppositie-president, je, je roept het al... dat zou dan betekenen dat de oppositie één geheel vormt. Er zijn allerlei toezeggingen wel gedaan. Is die oppositie nog zo stabiel, nog zo uh, dezelfde gedachte... of valt dat ook langzaam uit elkaar? Nee, dat is nog wel, uh, dat is nog wel een eenheid zolang uh, ze met z'n allen tegen president Janukovic kunnen zijn. Hè? Dus zodra, ja. zolang die centrale eis is, de president moet weg. Wat er daarna gebeurt, ja, dat is koffiedik kijken. Dan is de kans toch wel heel groot dat er in ieder geval stukjes van af zullen breken van die oppositie. Met name de, de, de, de, de radicale nationalisten uh, die uh, iets, iets, iets heel anders willen dan een groot deel van de andere oppositie. Ja, en die oppositie zou dan met een, uh, een presidentskandidaat moeten komen. Nou, dat is ook weer, ik zou ook weer een kunnen ja, zijn waarom er intern ruzie komt. Maar vooralsnog is het niet zover ver voorlopig, zit Janukovic nog op zijn stoel. en hoe is het in de rest van het land eigenlijk? Want we horen natuurlijk ook steeds meer uh, oppositie in, in de provincie. Ja, dat is nog steeds aan de gang, met name in West-Oekraïne. Dus dat, dat ligt het dichtst bij, bij de Europese Unie, dat grenst dan Polen. En daar is de aanhang voor, voor de oppositie ook veruit het grootst. Maar ook op een aantal plaatsen in het oosten van het, van het land, traditioneel Janukovic-gebied, zijn toch wel bezettingen geweest, zijn vechtpartijen geweest met de, met de politie. En uh, ja, dat gaat ook gewoon door. David Jan, goed Vanuit Kiev, dankjewel. Gaan we naar Jolanda van der Velden van de AWB voor de verkeersinformatie. Veel vertraging op de A1, Frederik Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. de linkerrijschok is dicht. En ook een ongeluk op de A16, Breda, Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek Hoek en Randweg, Dordrecht nu 8 kilometer. Ook daar is de linkerrijschok dicht. Marno Remmers is in Limburg bij de NC. De cementfabriek ben je al helemaal wit bestoven. Maino? Ja, bijna wel. Het is overal stoffig, hoor. Er ja. moet veel geborsteld worden hier. Ja, uh, en ik sta nu in de grote regelzaal... bij Martin Kenter en Enrico Essers. Die zijn druk in de weer met de oven. Ja... We zien een soort hoog over die op zijn kant ligt. Het ding is 200 meter lang, 5 meter in doorsnee en draait langzaam rond. En hier op een monitor kunnen we zien wat er aan de binnenkant gebeurt. Grote, vette vlammen. En dat ding draait langzaam rond, loopt schuin naar beneden. En daar, hoe maak je nou van Mergel eigenlijk cement? Door het te branden, inderdaad, in een oven. En dan warm je die kalksteen op tot een temperatuur van 1450 graden. Ja, gaat het ons dus allemaal goed, want het zijn vlammen, dus ik wil niks in de war brengen. Nee, inderdaad. <laughs> je, je verhit dus eigenlijk de mergel die je hier afgraaft. We kennen dat allemaal als je in de grotten van Valkenburg hebt gelopen. Dat spul? Ja, inderdaad, dat spul. En dan komt er nog het een en ander bij aan toeslagstoffen. om het ijzeren, het silicium, het aluminiumgehalte uh, op peil te hebben. En uh, het geheel wordt dan gebrand. Ja, ja. Maar de fabriek gaat niet dicht hè? Uh, de productie van Klinker, dat halffabrikaat voor cement die zal gaan sluiten. Ja, dat is wat we hier zien, hè? die vlammen. Die draaiende oven gaat dicht. Die draaiende oven gaat inderdaad dicht. Ja. En het malen van dat product, die klinker... dat gaat, wordt voortgezet na 2018. Ja. ja, dat is het dus. Hè. Nou ja, ik moet een beetje opletten dat de collega's... Uh... Uh, van u niet te veel story, want uh, ja, dan gaat het fout in de productie. Warmtewisselaars, grote silo's. ik waan -wa mecht een klein nietig figuurtje. Peter Mergelsberg die uh, is directeur van de stichting, ontwikkelingsmaatschappij en gebied. Want wat ga je met die Mergelgroeves doen? Maar ook wat ga je met de fabriek doen die voor een deel stil komt te staan? Bijvoorbeeld die grote buis die hier rondraait, hier buiten, gigantisch ding. Ja, u zegt, je kunt hem afbreken, dan is die weg. Of je kunt creatieve geesten loslaten. Wat zou je ermee kunnen doen? Nou, het is uh, op dit moment nog niet helemaal duidelijk wat je ermee moet doen of kunt doen. Uh, voor ons is het wel zo dat we wel met alle mensen samen, ook in de omgeving... maar ook mensen die daar hele mooie ideeën over hebben, aan tafel zitten... En praten en nadenken hoe en wat we daarmee zouden kunnen doen. Een trajectje? Ja, het zou makkelijk zijn, maar... Nou ja, er is ook al geopperd geloof ik een klimwanden. Je zou dus sport en spelactiviteit... maar het moet wel iets met de natuur te maken hebben, ja. Het moet geen pretpark worden. Nee, dat is zeker een niet. een kalkar. Bedoeling. Nee, nee, zeker niet. Het is de bedoeling dat het een, een functie en een rol blijft hebben... In, in de natuurontwikkeling in dit gebied... maar ook in de industriële ontwikkeling... Maar zeker dat het, het historisch besef van de activiteiten die zeg maar in de 20e eeuw hier hebben plaatsgevonden ook in de toekomst blijven. Want je kunt je haast niet voorstellen maar alles wat we in Nederland hebben opgebouwd met beton... komt uiteindelijk voor een deel hier vandaan. De groeven die nu achterblijft is zo groot als de binnenstad van Maastricht. En daar moeten plannen voor komen. Daarvoor komen er vandaag heel veel mensen bij elkaar uit andere delen van Europa. Engeland, met name België, Frankrijk, Duitsland. Ja, dat zijn de gebieden eigenlijk Noordwest-Europa. Die heeft via een interreg-programma, dat is een Europese cofinancieringsprogramma. Want die hebben dezelfde ideeën ja. bijvoorbeeld? Nou, of, of, of ontwikkelen die gebieden ook? Nou, groeven is klaar? niet alleen dezelfde ideeën, maar ook dezelfde gebieden... en ook dezelfde ontwikkelingen doorgemaakt, zoals wij hier nu op dit moment. En dus ja. kunnen we van elkaar leren. Ah, en dat, dat is vandaag, dat programma begint vandaag. Restore heet het ook. Het, uh, we gaan straks met Natuurmonument het gebied in... want de natuur krijgt daar weer de vrije loop. Maar er komen ook allerlei bedrijfsmatige ontwikkelingen nog. Ja, en wat moet je doen met zo'n enorme grote... op zijn kant liggende dikke buis... Bedenk er maar een idee voor. Ja, ik zeg ook altijd, laat mensen naar ons toe komen. die denken dat zij daar hele mooie ideeën voor hebben. En wij kunnen samen met de gemeente Maastricht... Uh, nadenken hoe we daar de beste invulling in kunnen gaan ja. geven. Ja, ik weet niet of dat Martin en Enrico een idee hebben... wat zouden we met die oven van jullie moeten doen... als de vlammetjes eruit zijn? Ja, ik zou het uh, op dit moment niet weten wat je daar... Uh, wat, zin... wat voor zin is je er nou mee kan doen? Ja, iets zinnigs... Uh... Ja, je kunt er leuke dingen mee doen, maar ja, goed, dat is de bedoeling natuurlijk niet. Ja, het is in ieder geval een soort gigantische glijbaan. Dat is tenminste aan de mergel te zien die daar langzaam doorheen naar beneden glijdt. Ja, afbreken is ook weer zon. Hè. Het is industrieel erfgoed, ja. zeggen we dan maar. En als je naar buiten kijkt, dan zie je ook dat dat landschap... hier in Zuid-Limburg gigantisch veranderd is. Onder andere door die mergelwinning. En de rest van Nederland is ermee opgebouwd. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Van de cardigans. In Suriname moeten de verdachten van de 8 decembermoorden... de executie van 15 critici van het militair regime in 1982... misschien toch voor de rechter komen. De processen liggen al een tijd stil vanwege de amnestiewet... maar nu heeft de hoogste rechter van het land voor een verrassing gezorgd. Hij wil dat de rechtszaak tegen één van de verdachten toch doorgaat. Consument Harmen Boerboom, hoe zit dat? Nou, een aantal verdachten van die decembermoorden die zijn al vanaf het begin niet blij met die amnestiewet. Ze zeggen dat ze af willen van het imago van verdachten en ze zeggen dat ze onschuldig zijn. De amnestiewet die zorgt ervoor dat de rechter geen uitspraak doet. En zij willen nu juist wel een uitspraak, omdat ze zeker weten dat ze vrijgesproken zullen worden. Een van die verdachten, Edgar Ritveld, die heeft een rechtszaak aangespannen... om het decemberproces weer door te laten gaan. En de hoogste Surinaamse rechter die heeft hem daar nu in gelijk gegeven. Mm. Nou is dat 8 december strafproces opgeschort, want men wacht op een uitspraak van een speciaal hof dat toetst de rechtsgeldigheid van die amnestiewet. Is die uitspraak dan nu niet meer nodig? Nou, dat is inderdaad wat deze rechter dus blijkbaar vindt. Het 8 december strafproces is op dit moment opgeschort... omdat dat zogenaamde constitutionele hof... wat wel in de grondwet genoemd is, maar nog niet bestaat... moet beoordelen of die amnestiewet wel rechtsgeldig is. Of het geen doorkruising is van een lopende rechtszaak. Nou, dat hof is er dus nog niet. En dat moet nog helemaal samengesteld worden. En die samenstelling, dat kan nog jaren duren. En daarom dacht iedereen dat het strafproces... heel lang stil zou blijven liggen... en de verdachten zo lang vrijuit zouden kunnen gaan. Maar dat zou... Nu dus wel eens echt kunnen veranderen. Wat zijn de consequenties van het vonnis van de rechter? Nou, het vonnis is nog niet op schrift gesteld. Het is ook nog niet openbaar. Iedereen is uh, heel voorzichtig met reacties. Maar als de amnestiewet in deze zaak door de rechter genegeerd wordt... want dat kun je eigenlijk vaststellen... waarom zou die amnestiewet dan wel gelden voor de anderen? En, uh, hè, dus waarom, uh, als het strafproces voor deze oud-militair wel hervat wordt... waarom wordt het dan niet voor de andere verdachten hervat? En een van die hoofdverdachten in deze zaak is nog steeds president Boutersen. Ja, om hem draait het natuurlijk. Maar uh, hij dacht dat hij er lange tijd vanaf zou zijn. Harmen, heeft hij al gereageerd? Nee, Boutersen zit op dit moment op Cuba voor een grote conferentie. Zijn advocaat heeft al wel gereageerd. En die zegt dat de uitspraak van de rechter alleen geldt in deze zaak Ritveld. Maar de vraag is natuurlijk wat het Openbaar Ministerie nu gaat doen. De procureur-generaal zou kunnen zeggen... als de rechter de amnestiewet opzij zet... dan moet het proces tegen de andere verdachten ook hervat worden. En daar zal president Boutersen inderdaad een uh, dik jaar... voor verkiezingen niet blij mee zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Harmen Boerboom, onze correspondent in Suriname. Dank je wel. Straks de worsteling van de politiek met de vrijlating van Volkert van der Graaf. Uh, Hans, ja? mag je wat vragen over de nieuwe regels rondom de BCVA, de Via, de WGA en de IVA? Waarom? En over de WUBLZ en de AOF. Uh, R-O-D-E, B-O-E, K-J-E. Uh, Oké. Okay.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 Alle wachten nu het NOS-journaal Jan van der Putten. Bij het ROC van Amsterdam is examensfraude gepleegd. Er zijn examens gestolen die vervolgens via sms en whatsapp te koop zijn aangeboden. 825 examens van de opleiding juridische dienstverlening zijn ongeldig verklaard. En hierdoor zijn tussen de 400 en 825 leerlingen aan de locatie MBO College Zuid gedupeerd. Ze moeten opnieuw examen doen in één of meer vakken.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 En de VN Veiligheidsraad heeft ingestemd... met de inzet van een Europese troepenmacht... in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De EU-missie zal bestaan uit 500 tot 600 militairen. Welke landen die militairen gaan leveren, is nog onbekend. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza. Ben Langkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb je voor ons in petto? Nou, ik heb uh, vooral een uh, vrij koude dag uh, in petto voor jullie, want mm. uh, er staat een stevige uh, oostenwind en die gaat het echt uh, koud en schraal door aanvoelen. Op dit moment waarde het matig tot krachtig uit het oosten, dus echt vervelend. En uh, daarbij vriest het uh, in uh, zeker het oosten en het noordoosten van het land. En misschien dat in Groningen dat ook uh, voor de rest van de dag ook wel blijft. Dat de temperatuur gewoon niet meer boven het vriespunt uitkomt. Dus daar is het echt gewoon vol op winter. Nou goed, in de rest van het land gaat de temperatuur wel net iets boven het vriespunt uitstijgen. Ik denk zo tussen de plus 1 en de plus 3 graden. Nou goed, dat is voor vandaag. Uh, morgen verandert er niet zo heel uh, erg veel. Ik moet eigenlijk ook nog zeggen dat in het oosten en noorden dat we vandaag zon hebben. En in het zuiden oh. vrij veel bewolking. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Maar goed, dat verandert dus ook morgen niet zo heel erg veel. En dan uh, hebben we iets lagere temperaturen nog dan vandaag. Een beetje uh, de, het noordoosten hebben we vorst. En in het zuidwesten hebben we temperaturen iets boven nul. Uh, maar daarbij wel iets minder wind. Dus uh, ja, en na morgen, dan is de winter weer voorbij. Mag ik opvragen na de... Hey, ben je al weg? Nee hoor. Ik wilde vragen naar het weekend of ik dan te ver? Nee hoor, ga je zeker niet te ver. Uh, temperaturen dan uh, iets boven het vriespunt tussen de plus 2 en de plus 4 graden is nog wel iets aan de koude kant. Maar goed, over het algemeen ziet het weerbeeld er uh, nog wel uh, heel redelijk uit. Ik denk dat we uh, redelijk wat uh, zon uh, hebben, met name op de zondag. Op de zaterdag is er wat meer bewolking en zou er misschien een spatje regen of misschien in het oosten eerst nog een uh, wat natte sneeuw kunnen vallen. Dankjewel. Gaan nou, we naar de verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Uh, Marcel, want het zijn de dagelijkse files, vooral bij Amsterdam. Hier en daar ook wat aanrijdingen. Goed nieuws nu over de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar is de rijstrook weer open tussen Stroe en Voorthuis, wel 6 kilometer. Een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knopend Batendorp staat nu 5 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Kapotte vrachtwagen op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Nieuwegein 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 Breda Rotterdam daar zijn ook alle reisschokken weer open. Tussen Knopend, Zonzeel en Randweg Dordrecht nog wel 9 kilometer. Daardoor ook wat vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht Voor Knopen Klaverpolder 2 kilometer. Een ouder echtpaar moet gedwongen gescheiden leven... omdat een van hen ziek is en de ander niet mee mag naar het verpleeghuis. Dat leidt tot veel verontwaardiging. Straks spreken we het oudere fonds daarover. Hallo, ik ben Belegvarken.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Tot negen uur. Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn... komt in principe op 2 mei vrij. Dan heeft hij twee derde van zijn straf uitgezeten. Gisteravond was er een debat in de Tweede Kamer over van der Graaf. Verslaggever Marcel Bril, je hebt dat gevolgd. Hebben de Kamerleden zich daar uitgesproken... over het feit of van der Graaf eerder vrij mag komen? Sommigen wel, zoals de PVV. Die vinden duidelijk dat Van der Graaf niet eerder vrij mag komen. En dat hij dan ook dus zijn volledige straf uit moet gaan zitten. Maar de meesten wagen daar niet aan aan zo'n uitspraak. Ze hebben vast een mening over persoonlijk. Dat de straf tekort is, hoogstwaarschijnlijk. Maar als Kamerlid is het niet gebruikelijk... om over individuele gevallen te oordelen. Daar gaat de rechter over en niet het parlement. En dat was ook wat partijen als de SP, PvdA en D66... dan ook principieel verdedigden. En zie hier een worsteling gisteravond in het debat, dat was duidelijk waarneembaar. En degene die dat goed verwoorden, die dat treffend was SGP-leider van de Stai. Bij debatten als deze is het altijd spitsroede lopen. En aan de ene kant hebben we natuurlijk de regels van de rechtsstaat... ten volle te respecteren. Dat betekent ook de scheiding van de machten... eigen rol van politiek en van bestuur en van de rechter... Maar aan de andere kant hebben we ook als volksvertegenwoordigers... recht te doen aan ook maatschappelijke onrust, geschoktheid. En ook om lering te trekken uit hoe het rechtssysteem uitpakt... in hele concrete zaken die heel veel aandacht hebben gekregen. En daarom vind ik het ook heel legitiem en terecht dat wij dit debat voeren. Sta je dus. Marcel, maar net voor dat debat werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie nog onderzoekt of van de graaf al eerder vrijgelaten moet worden. De staatssecretaris zegt dat is toeval dat dat nu naar buiten komt. Welke rol speelde dat nou gisteravond nog? Ja, eigenlijk wel de hoofdrol, want het is wel heel toevallig. Hè? Ook al zegt de staatssecretaris dat hij het al lang wist. Dat precies op de dag van het debat dat nieuws naar buiten kwam. Maar goed, dat onderzoek is al bezig sinds november. Zo werd ook duidelijk in het debat. En de staatssecretaris wist toen dus al dat het onderzoek aan de hand was. Dus voor hem weinig nieuws. Uh, er wordt dus gekeken al een tijdje naar de vraag... hoe groot de kans is dat Van de Graaf weer een moord gaat plegen... als hij op vrije voet komt. En die vraag uh, speelde toch wel een belangrijke rol in dat debat. inderdaad. Ja. En Teven heeft nu gezegd dat hij even geen rol meer speelt. Ja, inderdaad. En daarmee staat de politiek uh, zo'n beetje buitenspel. Op dit moment heeft hij geen rol. In 2007 is in een wet opgenomen dat uh, eerst het Openbaar Ministerie onderzoekt... of iemand uh, eerder vrij mag komen dan zijn uh, straf die hij uiteindelijk heeft gekregen. En in het geval van Van de Graaf gaat het om 18 jaar. Dat is zijn volledige straf, waarvan hij er nu 12 heeft uitgezeten. En als het OM zegt, het Openbaar Ministerie zegt... wij zien geen reden om hem uh, langer vast te houden... Uh, dan zou Teven nog kunnen vragen om dat toch te doen. Maar hoe dan ook. Ook dat is iets aan de rechter. Die beslist daar dan uiteindelijk over. Dus dan kan de politiek nog van alles willen. Maar de rechter die zegt dan ja of nee. Dankjewel. Verslaggever Marcel Bril vanuit Den Haag. gaan we naar de Lippens Over voetbal eerst maar om te beginnen. Want Arjen Robben bij Bayern München is opnieuw geblesseerd geraakt. Moeten wij ons al zorgen maken voor het WK? Nou ja, het is in ieder geval geen goed nieuws. En het is wel uh, uh, ja, iets waar we een beetje aan gewend zijn geraakt natuurlijk. Uh, in de carrière van Arjen Robben. Vaak geblesseerd. Vaak ook heel erg belangrijk voor zijn uh, ploeg. Zowel voor het Nederlands Elftal als voor Bayern München. Maar uh, hij kwam net terug van een uh, blessure. Hij was uh, een tijd lang uh, was die, uh, afwezig geweest. Uh, sinds uh, nou, december. Sinds uh, afgelopen maand dus. En uh, uiteindelijk uh, is weer, uh, heeft hij zijn rentree gemaakt. En is hij weer geblesseerd geraakt. Dus hij heeft nu een liesblessure. Eerst had hij een knieblessure. Ja, en dan moet je je toch zorgen gaan maken over Robben. Maar goed, dat is een soort eeuwigdurende zorg. Zeker met het WK en aantocht. Hetzelfde geldt ook eigenlijk voor uh, Robin van Persie. Die is er ook lang uit geweest. Maar die is gisteren weer teruggekomen. Ja. En heeft meteen alweer gescoord bij Manchester United. En we weten het hè? Als van Persie er niet bij is, gaat het slecht bij United. United won gisteren weer van Cardiff City met 2-0. En van Persie scoorde. Dus uh, wat dat betreft de blessures, de spitsen van het Nederlands zelf, dat blijft natuurlijk altijd een uh, lastig verhaal. Ja, ze zijn belangrijk. Uh, maar? Maar uh, ze hebben dan ook wel lekker rust gehad. Of krijgen dat nog een beetje gejoemd? Nou, ja, dat kan ook nog meetellen. Ja. Dat, uh, dat, dat zie je vaak in de sport natuurlijk. Hè. Dat heb je ook in andere sporten wel gezien. Uh, atleten, uh, zwemmers, noem het maar op. Mensen die geblesseerd zijn en die terugkomen na een uh, lange blessure. Die zijn ineens uh, ja, heel erg fris in het hoofd. En uh, presteren dan vaak beter nog dan dat ze ervoor doen. Maar goed, in het geval van Robben en van Persie durf ik dat niet echt te zeggen. Omdat die natuurlijk wel een geschiedenis hebben op dat gebied. En nu kunnen we minder somber zijn, want de Volvo Ocean Race komt naar ons land. Dat lijkt me leuk. Ja, dat is zeker leuk. Uh, grote wedstrijd natuurlijk. De grootste zeilwedstrijd ter wereld uh, lang geleden. Toen uh, 2005, 2006, toen was Rotterdam nog eens een keer uh, etappeplaats van die Volvo Ocean Race. In 2009 waren ze heel dichtbij, maar toen zijn ze met een sail by zijn ze langs de kust gevaren. Ja, oké, okay, de echte zijliefhebber die gaat dan gewoon op een dijk of op een duin staan en die gaat kijken daarnaar. Maar uh, dat, dat trekt toch niet echt zo erg aan. Maar nu komen ze dan weer terug. Uh, ze komen in uh, de komende editie, juni 2015, dus het is nog heel ver weg komen ze naar Nederland en dan zijn ze in Den Haag te zien. Uh, maar Den Haag, dan denk ik meteen Scheveningen, daar zal dan uh, die etappe finishen. Het is natuurlijk dubbel leuk, omdat we ook weer een Nederlandse boot hebben, de Brunel, die meedoet aan die Volvo Ocean Race. En, ja, het blijft gewoon een spectaculaire sport, het blijft een heel groot evenement. Het is altijd mooi als zoiets dan nog eens een keer in Nederland te zien is. Goed, dan naar een ander groot evenement, Tour de France. De organisatie heeft de 22 teams bekendgemaakt die deelnemen. Vier teams kregen een wildcard. Wie zijn daar toegevoegd? Ja, dat zijn uh, toch wel uh, bijzondere teams. Uh, teams waarvan je het eigenlijk misschien van tevoren ook wel weer had kunnen verwachten. Ik denk bijvoorbeeld aan I.M. Cycling. Uh, dat is een uh, Zwitserse ploeg. Uh, heeft niet, nog nooit meegedaan aan de Tour. Maar heeft sinds dit seizoen, heeft het Sylvain Chavanel en Jérôme Pinot. Twee Franse renners. Die allebei ook een geweldige Tourgeschiedenis uh, ja. achter de rug hebben. etappeoverwinningen en dergelijke. En ja, die uh, renners die zijn nu bij die ploeg uh, toegevoegd. ja En dat levert dan meteen de wildcard op. Uh, Kofidis. Uh, dat uh, is al jarenlang in de Tour. Uh, dat heeft geen licentie zeg maar, bij de top van uh, het wielrennen de, de Pro Teams. Want je moet je voorstellen dat er zijn 18 pro-teams die zijn automatisch geplaatst. Daarbij dus ook die Nederlandse ploegen, Belkin en Giant Shimano. En dan mogen er nog eens een keer vier extra ploegen meedoen. En uh, Koffi, dus, zit er in ieder geval bij. Uh, die hebben de nummer 9 van vorig jaar. Hebben ze in de gelederen Daniel Navarro, een Spanjaard. Rijn Tarame uit Estland is erbij. En dat betekent gewoon dat die ploeg mag meedoen. Uh, andere ploegen zijn Team Net Up. Dat uh, klinkt misschien niet zo bekend voor mm. de Leken. Maar vorig jaar in de, in de Vuelta. Hebben die echt een geweldige ronde van Spanje gereden. En dan is er nog een kleine Franse ploeg, Bretagne. Séché. Envir ...environment, oftewel de omgeving, het milieu. Oh, ja, nu ja, is een klein groot. ploegje, maar goed, dat is typisch voor de Tour natuurlijk... ...dat ze toch ook wel echt een Franse ploeg, een kleinere Franse ploeg... ...een kans willen geven in die Tour. Ja, verder geen Nederlandse ploegen, maar er waren geen Nederlandse ploegen... ...die op de nominatie stonden ook, ja. want uh, we weten het... Uh, ...sinds het vertrek van Vacansolei Soleil moeten we het met twee echt grote ploegen doen. Ja, dan houden we het op. Over de sport, hoort u Gio Lippens. Het NOS Radio 1 Journal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. 13 minuten over half acht. Een actie van een boze schoonzoon op Facebook heeft flink de aandacht getrokken. De man is boos dat zijn schoonouders gedwongen gescheiden moeten leven. Zijn pagina heeft inmiddels bijna 100.000 likes gekregen. De SP heeft Kamervragen aangekondigd. En Diederik Samson heeft getwitterd dat hij zich met de situatie wil bemoeien. Jack, stik U bent die schoonzoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn uw schoonouders gescheiden? Uh, nou, mijn schoonvader die heeft sinds een jaar of twee uh, uh, de diagnose Alzheimer gekregen. En uh, dat is slechter gegaan. En op een gegeven moment heeft de huisarts besloten dat hij uh, via, ja, via het ziekenhuis uh, dus uh, toch naar een verzorgingshuis moest. Dat is inmiddels gebeurd en uh, gisteren is hij opgenomen. En mijn schoonmoeder die, uh, die heeft gevraagd in het ziekenhuis of zij mee mocht. En in een eerder stadium ook al. En dat is uh, ja, geweigerd. Er werd gewoon gezegd van uh, ja, u heeft geen indicatie en dan kan u niet mee. Hm, maar er zijn toch wel situaties dat uh, ook de partner mee mag. Er zijn toch twee persoonskamers ook in verpleeghuis? Ja, dat klopt. Uh, alleen dat is beperkt. En, uh, Die zaten vol dat... in dit geval? Ja, ze zitten, ze zitten sowieso vol. En uh, als je dan mee kan, en dat hangt ook nog, uh, heb ik begrepen, van de indicatie af uh, van je partner... Want als hij een hele zware indicatie heeft, hem moet een gesloten afdeling is bijna helemaal uitgesloten. Ja. Dan, uh, dan is het zo dat er eerst een kamer vrij moet komen. En dat kan door of overplaatsing van een ja, ander echtpaar. of overlijden van een van, van de andere echtparen die in, uh, in deze woningen wonen. Ja, dat en daar, moet dan, daar moet je dan op wachten. Ja. U bent er zo verontwaardigd over dat u dit heeft uh, wildkundig gemaakt op Facebook. En uh, honderden mensen uh, hebben gereageerd. M met wat voor soort reacties? Ja, het zijn inmiddels duizenden. <laughs> uh, maar reacties... Uh, ik lees heel veel reacties van uh, soortgelijke verhalen. Uh, en zelfs onstreinerder dan dat dit. En, ja, dat verbaast me. En dat dit niet eerder opgepakt is, dat vind ik toch wel heel erg vreemd. Ja, mensen die... Uh, een man van 88 die uh, oorlogsveteraan was. Uh, zijn vrouw de been afgezet. Uh, hij heeft kanker. Die man is van verdriet alleen thuis gestorven. Dat is maar één van zo'n verhaal. Die echt uh, ja, hm. bijna niet geloven dat dit nu pas naar buiten komt. Steek voort. blijf even aan de telefoon. Uh, we praten erover ook met de directeur van het ouderenfonds, Jan Romme. Die is hier, meneer Romme. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Heeft u enig idee hoeveel mensen in dit soort situaties zitten? Um, nou, ik denk heel veel, maar het is niet duidelijk hoeveel uh, in, in aantallen... Um, het is wel voor de eerste keer dat dit zo schrijnend naar boven is gekomen. Maar Hoe kan ook... dat eigenlijk dan? Want dat, die gevallen komen dus vaker voor. Nou, ja, het heeft ook wel uh, direct te maken met uh, het overheidsbeleid. Uh, we zien nu al dat in verzorgingstehuizen uh, moet je al een hele zware indicatie hebben... Om dan nog te blijven, je ziet dat ook ouder worden. Nou, wacht even, wat voor een indicatie dan? Moet de partner ook iets mankeren? Mag die niet zomaar mee als hij gezond is? Uh, nee, je moet in, in verpleegtehuizen is het zo... dat je moet een hele zware indicatie hebben. Uh, je moet echt zwaar mens zijn. Uh, ik heb zelf een broer gehad... die, uh, die mankeerde alles in een ziekenhuissituatie. Nou, het feit dat hij nog een paar passen kon lopen... was al uh, voldoende dat hij niet het verpleeghuis in kon. Hij is Na een week uh, is hij overleden. Dus die... Die indicaties zijn enorm hoog. En we zijn daar simpelweg niet op ingesteld. om familieleden ook toe te laten die een te lage indicatie hebben. En nogmaals, dat is. Vroeger was het zo in verzorgingstehuizen. die fungeerden toch ook al enigszins als een verpleeghuis. Daar kon je vrij lang blijven en dan met een partner. Maar dat is niet meer zo. Daar moet je ook al een zware indicatie hebben. Dus. Um, uh, ja, uh, dan, dan komt dus nu naar voren uh, dat uh, uh, je kunt niet meer in het verzorgingstehuis blijven. Je gaat naar het verpleegtehuis en dan mag je partner niet mee. En die verpleegtehuizen, ja, dat moet je toch ook een klein beetje zien als een soort ziekenhuizen. Dan hebben ze wel een paar kamertjes, vaak uh, in een situatie waar er sprake is van een stervende. Maar ja. ze zijn er niet op gerouteerd dat je daar lang kan Zo blijven. Zo'n partner zit in de weg. Ja, u zegt het wel heel erg hard, maar we zijn er simpelweg niet... de verpleeghuizen zijn er simpelweg nu nog niet op ingesteld. Kennelijk was het wel dringend nodig dat een dergelijke actie is gestart... gezien alle reacties. Tot nu toe hebben mensen het gewoon maar geaccepteerd... Ja, ik denk dat mensen het hebben geaccepteerd. Hè. Ook, uh, ja, nogmaals, hebben, uh, uh, ze gaan uit van de ouderwetse situatie vanaf pleeghuis. Je gaat er naartoe als je zwaar dement bent of zwaar ziek. En dan ga je iemand bezoeken. Uh, maar ik kan me dit heel goed voorstellen. Uh, het is naar mijn weten de eerste keer dat het zo naar boven is gekomen. En het uh, maakt ons wel allemaal wakker van... We hebben een probleem, het is nu al een probleem. Het gaat een nog steeds groter probleem worden, want er komen steeds meer ouderen bij. En het is wel iets waar we over na moeten denken... dat we ook in verpleeghuizen dit soort faciliteiten moeten gaan, gaan creëren. Nou, nadenken, volgens mij is de tijd van actie gekomen. Absoluut, tijd van actie. Het is natuurlijk wel ook de vraag van wie gaat dit betalen? De overheid die doet zijn uiterste best om de zorgkosten binnen de perken te houden. Het wordt niet daadwerkelijk bezuinigd, maar uh, we blijven op 80 miljard zitten. Heel veel geld. Uh, maar het, het, het, ze zijn er heel erg op gericht dat dat niet groter wordt, dat, uh, dat, uh, dat bedrag. En dat betekent dus dat de spoeling per persoon minder wordt. En ja, de vraag is dus, wie gaat dit soort faciliteiten straks betalen? Maar, dus, maar zit u toch een fout in het beleid? Want die, u geeft het al aan, die verzorgingshuizen waar het wel kon, die gaan dus dicht. Terwijl er dus ja. nog niet een goed alternatief is. Ja, dat zie je dus heel, heel veel tegenstrijden beleid. We zijn er simpelweg het, het, het besluit is genomen dat die verzorgstehuizen de indicaties zwaarder worden, maar we zijn er simpelweg nog niet op ingesteld om de consequenties daarvan te, te accepteren en daar ook op in te spelen. Nog even naar meneer Stikvoort met uw Facebookpagina. Diederik Samson heeft getwitterd dat hij zich ermee gaat bemoeien. SP gaat kamervragen stellen. Kunt u nu achteroverleunen? Uh, nee. Wat gaat u doen? Nee, want... want uh... In de AWBZ staat dat, uh, dat, de, dat zeg maar, de partner zelfs het recht heeft om mee te gaan naar het verzorgingshuis. Uh, ja, maar dat, dat blijkt dus in de praktijk gewoon niet te werken. Dus de wetgeving zegt dat het wel mag. En uh, de praktijk zegt dat het dus niet mag. Uh, en daarbij hebben veel uh, mensen die met deze wet te maken hebben... ...hebben geen, no geen notie van uh, hoe dit eigenlijk daadwerkelijk in, ons, in elkaar steekt... Uh, om een voorbeeld te noemen, gisteren uh, werd ik gebeld door uh, het management van, de, van het zorgcentrum. En die hebben verteld dat uh, mijn schoonmoeder dus wel mee kon. Ik kreeg een uur later een telefoontje van CIZ. En ja, dat hebben we toch wel even opgenomen. En die vertelde dus ons dat mijn schoonmoeder dus wel een indicatie nodig had en niet mee kon. Ja, dit dus, is een bizarre uh, situatie, dat horen we inderdaad. Dank u wel meneer Stikvoort en uh, succes met uw verdere actie. Uh, ook hartelijk dank uh, meneer Jan Romme van het ouderenfonds. De verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velde. Met goed nieuws weer over de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar zijn de rijstroken weer open. Bij knopend Baterdorp wel 5 kilometer. Op de A10, de Ring van Amsterdam, een ongeluk. Tussen Nieuwendam en Watergaasmeer staat 5 kilometer. Zijn daar 3 rijstroken dicht? En op de A16, Breda richting Rotterdam ook een ongeluk. Bij de afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer file op de parallelbaan. In Limburg komt de natuur terug. Die grote gaten van de cementwinning, uh, ja die worden weer hergebruikt straks en de cementfabriek gaat dicht. Maar Norrymers hoort u daar zo over.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 for girls, this ain't a love song. Gaan we naar Limburg, naar Mind Remmers. Die moet oppassen dat hij nu niet struikelt. Ja, inderdaad. Je ligt want, zo beneden. De, ja, gigantische installaties. Maar we gaan nu inderdaad in de jeep stappen. Meneer Mergersberg, waar gaan we heen rijden? We gaan uh, naar de groeven, daar waar de kalks in gewonnen wordt. Oh, Zullen we maar instappen vast? Ja. Want dan, dan gaan wij zitten met de helmen op. Ik merk wel dat alles hier onder de kalk zandsteen zit. Stoffig is het natuurlijk wel. En ik heb begrepen dat wij hier in Nederland in, bij de NC... ongeveer voor 50... Ja, starten maar hoor. Voor 50% maken we hier hè, de cement, beton. Uiteindelijk wordt het ook vaak... Ja. Komt hier vandaan? Nou, als we kijken naar de beton wat gebruikt wordt in Nederland, uh, komt uh, de cement uh, voor 50% van NC. En uh, nou, dit is een deel hiervan. Ja. We hebben wat nodig hè, in de wereld als het gaat om, uh, om kalkzandsteen. Ja. Uh, hoe groot is die groef eigenlijk waar we nu in gaan rijden? Want die ligt pal achter de fabriek. Ja, De, gro de groef is 135 hectare groot, dus ongeveer uh, ja, een gebied zo groot als eigenlijk de binnenstad van Maastricht. En daar moet een nieuwe bestemming voor gevonden worden. Deels natuur. Ja, natuur, maar ook recreatie. Maar ook uh, wellness en andere hele mooie zaken waar mensen kunnen genieten van de natuur. Maar ook kunnen recreëren in het gebied. Ja, nu staan er nog grote graafmachines. Maar binnen de kortste keren, maar het gaat wel een paar jaar duren, kun je er ook gaan wandelen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Grote problemen in het zuiden van Amerika. Daar is veel sneeuw gevallen en hebben mensen last van ijzel. CNN meldt dat zo'n 4.500 kinderen in de staat Alabama... de nacht hebben doorgebracht op school. Door de aanhoudende kou kunnen de schoolbussen... en de ouders de kinderen niet ophalen. En ook in Atlanta zijn de problemen groot. Zo kreeg die Atlanta Journal Constitution... een mailtje van een vrouw die al acht uur vastzit in een file. Ze had al een luisterboek afgeluisterd. En van het spelletje Candy Crush daar had ze ook wel genoeg van. <laughs> Nederlanders hebben voor het eerst in 20 jaar minder zin in sparen. Dat zegt de ING in het AD. Door de lage rente op de spaarrekening besteden mensen hun geld... liever aan het aflossen van de hypotheek of aan beleggen. Met name klanten van de Rabobank lossen graag af. De eerste 10 maanden van 2013. En er is 60 meer aflossingen gedaan bij deze bank dan in 2012. De Volkskrant meldt dat staatssecretaris Jetta Kleinsma... de aanscherping van de bijstand gaat aanpassen. Zo wordt de tegenprestatie voor een uitkering niet verplicht... Gemeenten mogen zelf beslissen of ze deze tegenprestatie vragen aan bijstandsgerechtigden. Steeds meer boeren hangen camera's op en plaatsen hek met toegangscodes om hun weilanden... zegt de Nederlandse Melkveehoudersvakbond in Metro. Volgens de bond wordt er de laatste tijd veel gestolen vanaf de erven uit de stallen... en met name zitmaaiers zijn bij de inbrekers in trek. En de Volkskamp meldt dat de ziektekostenpremie volgend jaar met 20 procent stijgt. De vakbeweging en de werkgevers waarschuwen het kabinet hiervoor... De stijging van ongeveer 200 euro per jaar komt door de hervormingen in de zorg in 2015. Het ministerie van Volksgezondheid deelt de zorgen en onderzoekt de gevolgen van de veranderingen in de zorg. We krijgen in de toekomst misschien nog maar drie dagen per week post. In het AD zegt PostNL dat de Europese Commissie het nu nog niet toestaat. Maar mocht dat wel gebeuren gaan wij terug naar vier of misschien drie dagen per week post bezorgen. Wie vaker post wil moet extra betalen. Het is een succes in binnen- en buitenland. De film The Wolf of Wall Street met Leonardo DiCaprio. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made 49 million dollars, which really pissed me off, because it was three shy of a million a week. Geldwolf. Leonardo DiCaprio, uh, hij speelt natuurlijk de rol. Baalt dat hij geen miljoen dollar per week verdient. TV Utrecht meldt nu dat het filmhuis in Soest de film weigert te vertonen. Wolf of Wall Street van regisseur Martin Scorsese zou door het vele gevloek en de seksscènes te expliciet zijn voor de bezoekers. Hm. Ja. Met een paar andere films. Straks na achter gaan we verder over het debat over Volkert van der Graaf. U hoort strafrechtdeskundige Peter Tak. Dit is Radio 1. In het prille bestaan van dit programma De Ochtend bent u nu al een paar keer aan de telefoon geweest. komt u een keer langs? Dat vind je altijd fijn, hè, Jurgen. Nou, je wordt op je wenken bediend. Elke werkdag van 9 tot 12 De Ochtend. En over wat voor soort dingen praten we dan? Wat moet ik erbij voorstellen? Met Guilene Plag. Ze kunnen zeggen wat ze willen. Het wordt gewoon een hele mooie dag vandaag. En Jurgen van der Berg. We zijn er iedere dag van 9 tot 12. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.